Het was de bedoeling dat de reactoren in Doel, onder Zoom en Tihansje, onder Maastricht, begin dit jaar weer zouden worden opgestart. Maar de nieuwe controles zijn nog niet afgerond. De Belgische nucleaire waakhond had om de nieuwe veiligheidstesten gevraagd. Als resultaten daarvan positief zijn... kan de Belgische regering beslissen om de kernreactoren weer in bedrijf te nemen. Afgelopen zomer werd besloten de twee reactoren stil te leggen... nadat bij een controle haarscheurtjes in de reactorvaten waren gevonden. In alle Nederlandse provincies zijn excellente scholen te vinden, behalve in Drenthe. Dat bleek vanmiddag toen werd bekendgemaakt welke scholen het komende jaar de eretitel mogen voeren van het kabinet. In totaal kregen 52 scholen vandaag te horen dat ze excellent zijn, 31 basisscholen en 21 scholen in het voortgezet onderwijs. Bij de beoordeling is gekeken naar onder meer de cijfers van de leerlingen, hun afkomst en de buurt waarin de school staat. Commissaris van de koningin Remkes van Noord-Holland is er nog niet van overtuigd... dat zijn provincie binnen twee jaar fuseert met Utrecht en Flevoland. Hij vindt dat minister Plasterk erg hard van stapel loopt. Noord-Holland vindt de plannen voor een megaprovincie nog te weinig uitgewerkt. Al erkent Remkes dat burgers en bedrijven belang hebben... bij nauwere samenwerking tussen de provincies. Volgens minister Plasterk is uitstel van de fusie niet aan de orde. Andere sectoren en burgers moeten ook bezuinigen. En die bezuinigingen worden ook niet uitgesteld, zegt hij.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 Met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. Wereldwijd staan maar liefst 680 voetbalwedstrijden onder verdenking van omkoping. Dat maakte de Europese opsporingsorganisatie Europol vandaag bekend. De voetbalwereld heeft geschokt gereageerd, inclusief de KVB. Dit is een van de grootste bedreigingen van het voetbal uh, uh, op dit moment. Daar zullen we met z'n allen aan moeten werken. Straks praten wij over met voetbaljournalist Tom Knipping. Een van de schrijvers van het boek Voetbal en Mafia. En vandaag kwam we in Arnhem ook een einde aan de speculaties rondom Fred Rutte. De trainer van Vitesse was de afgelopen dagen ziek. En zal volgens een ieder toch wel weer aan het werk gaan deze week. Uh, er is niet zo heel veel nieuws te melden. Behalve dat uh, ja, de trainer aan de betere hand is. En dat hij dus, uh, zich weer bij de club voegt deze week. In Noordwijk kwamen de spelers van het Nederlands Elftal bijeen voor de oefening in Interland tegen Italië. Omdat een groot aantal routiniers ontbreekt, waren er vandaag veel nieuwe gezichten. Eén daarvan is de zoon van de assistent-bondscoach. Daddy Blind heeft er zin in om met zijn vader te werken. Um, ja, heel leuk. <tie> Ik ben blij dat ik weer met hem over het veld kan staan. Dus uh, ja, dat is wel iets waarin hij uitkijkt. Verder blikken we met Michele Krajček vooruit op de strijd om de Vet Cup. En we hopen van ploegleider Aard Vierhouten te horen hoe het met Johnny Hogeland gaat... nadat hij gisteren werd aangereden door een auto. Tot 11 uur is dit. NOS Langs de Lijn. Ruim 380 voetbalwedstrijden in Europa zijn de afgelopen jaren... mogelijk beïnvloed door een internationale criminele bende... De opsporingsorganisatie Europol onderzocht het zogenaamde matchfixing in het voetbal en kwam met schokkende cijfers. Steven Danebout. De baas van Europol, Rob Wainwright, noemde het het grootste onderzoek ooit naar matchfixing in Europa. in Europe. En zo zegt Wainwright, het heeft een groot probleem blootgelegd over de geloofwaardigheid van het Europese voetbal. What we think highlight a big problem for the integrity. Of in, in het wielrennen zorgde een reeks aan dopingschandalen... de afgelopen maanden voor een geloofwaardigheidsprobleem. In het voetbal zijn grote criminele bendes actief. En dat is... Ja, nog veel erger, denk ik. Journalist Ivan van Duren. Hij verdiept zich al tijden in matchfixing... en schreef vorig jaar een boek over omkoping in het voetbal. Dit is vele malen groter en, en erger. wielrennen is een kleine sport. Daar ging het om doping, dus om prestaties. Maar heel veel mee verdienen. Ja, een aantal kon het wel. Maar hier gaat het over. Dit is vele malen groter. En dus dook Europol in de materie. De resultaten van 18 maanden onderzoek zijn opmerkelijk. Ook al was een deel ervan al bekend. Zo zijn er onder de 380 beïnvloede wedstrijden... Champions League-wedstrijden en WK en EK-kwalificatieduels... 425 mensen zijn verdacht en het criminele netwerk dat Europol onderzocht verdiende 8 miljoen euro. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Het is voor het eerst dat er onomstotelijk bewijs is geleverd dat een criminele bende zich bezighoudt met het voetbal. In dit onderzoek, zegt Wayne Wright, heeft Europol gefocust op één goksyndicaat. Maar gezien de ervaringen die wij hebben opgedaan, zou het maar zo kunnen dat andere criminele organisaties de voetbalmarkt ook in de smiezen hebben. Het is namelijk makkelijk geld verdienen. Lage risico's en hoge inkomsten. With so far fairly criminal penalties that to that to that game. 425 suspects, five of them are Dutch. Um, in what way is, are the Netherlands involved in this? The Netherlands has not been a major focus of, of, of the inquiry. There have been... Nederland heeft in dit onderzoek niet al te veel aandacht gehad... maar we hebben een paar verdachte wedstrijden opgemerkt. Which, uh, match fixing, uh, definitely took place. But, what are those matches? What are those matches? is in position however we complacent zitten midden in een juridisch proces en daarom kunnen we niet zeggen om welke wedstrijden het gaat maar het is een zaak om niet achterover te leunen er is een potentieel gevaar voor alle competities in europa those responsible for running the game in european country need to take the warnings from this case very seriously and make sure they're doing all that met de sector, media, met de bettingindustrie bijvoorbeeld, om te zorgen dat we het spel game. Naast de 380 eerder genoemde wedstrijden, waarvan nu bewezen is dat er matchfixing heeft plaatsgevonden, zijn er ook wedstrijden die verdacht zijn. Een paar daarvan zijn Nederlandse wedstrijden. Namen en rugnummers worden door Europol niet genoemd. Maar het is wel duidelijk dat er vijf Nederlanders op de verdachtenlijst staan. En dat de Nederlandse justitie nog geen zaak tegen ze is begonnen. Een van die vijf verdachten is een Noordwijkse beroepsschokker die vastzit vanwege kunstroof. Dat is onder andere Paul R. Ivan van Duren. Daar hebben wij ook over gepubliceerd in het boek Voetbal Mafia. Dat was een man die uh, veel uh, geld uh, inzette. Die heel handig was met dat inzetten. De broker, die stond ook bovenaan de organisatie. Daaromheen hingen een paar Hells Angels en andere mensen. Die dan mensen zo nu en dan even hielpen als het uh, niet ging zoals ze wilden. Het pijnlijke is, die man die zit, uh, was op de vlucht. Die zit vast in Nederland. Die is gearresteerd. Ja, maar vanwege een kunstroof in Leerdam. Dat mag ook niet. Nee, dat mag ook niet. Maar wij zouden het wel heel prettig vinden als er maar één agent langs zou gaan. en dan even in zijn laptop zou kijken, in zijn telefoons. En misschien heb je dan al je eerste matchfix-zaak in Nederland. Die man heeft al eerder geuit dat hij in Nederland ook wedstrijden kon regelen. Tegen, hij deed vooral in Duitsland. Hè? En daar heeft hij ook gezegd: ik doe in Nederland ook wedstrijden. We hebben gewoon mensen gesproken die dat zeggen. Dus Nederland zit gewoon te pitten. Maar is er een verklaring voor? Waarom gaat justitie, waarom gaat de politie niet even bij hem langs een ochtendje om met hem te praten? Ja, uh, als je thuis naar mijn muur komt kijken, dan zie je allemaal deuken in, want dan sta ik met mijn kop steeds tegenaan te stoten. Ik weet het echt niet. Er zit bij de KVB iemand, dat is meneer Hofsteen. En, uh, en die, die, moet, die doet een beetje de liaison tussen de KVB en de. Uh, justitie, en die dondert alles in de prullenbak. Daar zijn al mensen geweest. Uh, Dieklen Hill, de bekendste fictiejournalist van, uh, van de wereld. Die was in Azië en die kwam terug in 2009. Al zijn die Chinese kartels bezig, let op in Nederland. Duitse Justitie is hier geweest. De KVB is bij hem geweest. Wij. Uh, ik weet het, schie, schiet mij maar lek. Volgens Iwan van Duren zijn er dus wel degelijk verdachte Nederlandse wedstrijden. Volgens de KvB is de competitie zeker niet immuun voor gokpraktijken. Maar volgens manager competitiezaken Gijs de Jong... wordt er in ons land niet op grote schaal gemanipuleerd. Nou ja, de omvang is, is, is enorm van, de, van dit onderzoek. Hè? De 380 uh, wedstrijden, 425 mensen betrokken uit 15 landen. Er worden ook vijf uh, Nederlanders betrokken. Dat laat zien hoe groot uh, dit onderwerp is. Uh, wat we eerder aangegeven hebben, de integriteit van de competitie is ons hoogste goed... Dus daar zullen we alles aan doen zeg maar, om die uh, hoog in het vaandel te houden. We hebben daar ook veel aan gedaan in het verleden. We hebben een aantal reglementen aangepast. We hebben een meldplicht. We hebben het gok op de eigen wedstrijden verboden. Uh, we hebben een integriteitseenheid ingesteld. Voorlichting voor clubs gedaan. Uh, arbitrage getraind op dit gebied. Dus we hebben een hoop gedaan. Uh, en zoals eerder aangegeven zullen we ook nog een hoop gaan doen richting de toekomst. Uh, dus we zullen onze vertegenwoordigende jeugdelftallen die komende zomer meedoen aan toernooien... Die zullen we brieven op dit onderwerp. We gaan richting clubs uh, met dit onderwerp. We zullen echt met z'n allen actief moeten zijn om, uh, nou ja, om deze uh, bedreiging uh, te keren. U noemt het een uh, bedreiging? Nou, we hebben ook, ook tijdens de sessie met Interpol al gezien dat er 60 landen in de afgelopen jaren onderzoeken gedaan zijn. Dat laat zien hoe groot het is. Het gaat om georganiseerde grensoverschrijdende uh, criminaliteit, zware criminaliteit. Ja, dat maakt uh, dat je hier uh, bovenop moet zitten met z'n allen. Denkt u dat het in Nederland ook voorkomt? V vind ik lastig om te zeggen. Tot op heden hebben we nooit een zaak uh, bewezen of, of hele concrete aanwijzingen dat, dat het zo is. Tegelijkertijd, zoals eerder aangegeven, uh, feit dat het in zoveel landen uh, gebeurt... Uh, uh, geloof ik niet uh, dat wij daar een witte vlek in zijn. Denkt u dat het in Nederland op grote schaal ook voorkomt? Nou, niet op grote schaal. Uh, Tegelijkertijd geldt, zoals eerder aangegeven... wij geloven niet dat Nederland een witte vlek is. Uh, geen enkele competitie is immuun voor uh, matchfixing. Dus ook de onze niet. Nu wordt dat onderzoek gedaan met heel veel landen. Daar is Nederland niet bij betrokken. Waarom niet? Ik ja, durf niet te zeggen. Dat is de afweging die Europol uh, en, die, en die de politieautoriteiten zelf maken. Uh, het zou kunnen zijn dat er uh, nou, weinig uh, Nederlanders... of weinig wedstrijden in Nederland... of helemaal geen wedstrijden in Nederland bij betrokken zijn. Uh, ja, dat is speculatie. Zou u het willen? Nou, het, het is denk ik goed dat er een onderzoek plaatsvindt. Hè? En u, u heeft vorige week kunnen zien dat het ministerie van, uh, van VWS... nu samen met Veiligde Justitie ook in Nederland met een onderzoek uh, gestart is. Uh, dat is een goede zaak, denk ik. Is dat voldoende, denkt u, dat onderzoek? Of zegt u van nou, eigenlijk zou gewoon justitie er in Nederland ook mee aan de slag moeten gaan? Nou, ik heb het idee dat uh, justitie in Nederland ook steeds actiever is op dit gebied. En uh, naast het feit dat men nu dit onderzoek staat, kan dat misschien wel aanknopingspunten geven, zeg maar, om uh, vervolgonderzoeken op te starten. Wat voor onderzoek is dat wat hier nu opgestart gaat worden in Nederland? Nou, dat is vrij breed. Hè? Ook om te kijken wat er in Europa nu allemaal plaatsvindt. Om te kijken wat er in het verleden plaatsvindt. Toch kijken of men ook bij uh, oud-spelers, oud-trainers misschien eens kan gaan kijken van, hey, hebben jullie uh, meer informatie? Uh, en wat vooral van belang is uh, met dit soort zaken, is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te kijken wat voor patronen je eruit kan halen. We hoorden Gijs de Jong, manager competitiezaken van de KVB, in gesprek met verslaggever Theo Verbrugge. Anderhalf jaar geleden al noemde Michel Platini matchfixing de grootste bedreiging van het voetbal. De voorzitter van de UEFA wil het voetbal dolgraag opschonen en dat blijft ook dit jaar zijn doel. Maar wat is matchfixing nou precies? En hoe gaat het in zijn werk en waar komt het vandaan? We praten erover met Tom Knipping, een van de auteurs van het, voetbal, uh, van het boek Voetbal en Mafia. Goedenavond, Tom. Goedenavond. Uh, Europol kwam vandaag naar buiten met de cijfers en met de verdenkingen. Maar ja, wat ik me afvraag, waarom deze persconferentie... en waarom pakken ze geen daders op en leggen zo het netwerk bloot? Ja, dat zeg je goed. Kijk, Europol heeft de afgelopen anderhalf jaar er heel veel geld in uh, gestoken. en Op een gegeven moment moet dat ook uh, verantwoord worden. Hè? Dus uh, wat ze eigenlijk gedaan hebben is... Uh, het dossier wat een boogroom eigenlijk de afgelopen jaren al is opgebouwd. Vanuit Duitsland is er een heel groot ja, matchfixing netwerk eigenlijk al geopenbaard. Dat waren al meer dan 300 wedstrijden die verdacht waren. Europol heeft er nou zelf nog een stuk of 100 bijgevonden En dat is wat ze nu eigenlijk openbaar gemaakt hebben. Maar je zegt het goed, waarom niet oppakken? En ja, dat doet Europol eigenlijk zelf niet. Wat Europol doet is uh, ja, vanuit alle landen uh, de informatie verzamelen... En uh, ja, dat proberen ze bij elkaar te brengen. Maar Europol doet verder zelf geen actieve opsporing en uh, gaat dus verder zelf ook niet achter de mensen aan. Dus als justitie wil dat er in Nederland, zeg maar, meer duidelijk uh, wordt, of hier matchfixing plaatsvindt of niet, dan zullen ze dat zelf moeten gaan onderzoeken. Maar dat gaat Europol niet doen. Dat zal de dus Nederlandse justitie zelf gedaan moeten worden. Maar Europol kan toch wel bepaalde informatie aan justitie verstrekken op verzoek? Uh, ja, dat kan wel. Je kan informatie vanuit het buitenland. Zouden ze op verzoek. Zouden ze aan justitie kunnen verstrekken? Ja, dat klopt. En er is ook al informatie. Bij de Nederlandse justitie. Vanuit het buitenland gekomen. Uh, dat was naar aanleiding van. Een hele affaire, Dus er ligt eigenlijk. Uh, bij de Nederlandse justitie ligt er al een aantal concrete aanwijzingen over matchfixing. En dat gaat over, ja, over de Jupiler League, de Nederlandse Eerste Divisie. Ja, nou zijn jullie er heel erg mee bezig. En met jullie heb ik het over uh, collega Ivan van Duren en jij. Jullie, zijn, uh, jullie hebben je erin gevreten. Uh, we hoorden het Ivan net al zeggen. Uh, deuken in de muur van waarom gebeurt er niks? Ik kan me op een gegeven moment voorstellen dat jullie een beetje op de dam gaan schreeuwen van... er gebeuren allerlei dingen die niet kloppen en er gebeuren... wordt niks aan gedaan. Ja, het was ook wel zo. Want uh, kijk, uh, we werken nu tien en half jaar bij Football International. En uh, we hadden eerst zelf ook de eerste 9 of tien jaar... Ook niet in de gaten dat dit speelt en ja de afgelopen jaar zijn we dat on... ja dat noemen wij uh, inderdaad matchfixing weet je dat je toch op een gegeven moment dat de lijnen worden doorgesneden we pakken hem zo op met Tom we pakken hem eerst op met muziek ik denk dat dat een goed moment is Ik spreek voor Tom, maar om Dewey Lewis uh, in de nieuws te onderbreken. Maar oké, okay, uh, matchfixing dus. Tom, uh, je bent weer terug. Ja. Uh, zoals gezegd, uh, er gebeurt dan te weinig aan. Dat moet buitengewoon frustrerend zijn. Ja, dat is ook heel frustrerend. De afgelopen jaar zijn we er ons in gaan verdiepen. Heel Europa geweest. Nou, daar komen de raarste dingen tegen. Jeugdspelers die worden omgekocht met Big Mac's. Uh... Ja hoor, Joey Lewis in de nieuws... Dag Tom. <laughs> <zien> Ooit een keer een live concert van gezien in de Olympiahallen in, uh, in München. Allerlei grote groepen werden op een lijstje gezet. En daar stond ook tussen dat er een geweldig optreden kwam binnen twee weken van Herman van Veen. Vergeet nooit die, die list van al die groepen. Uh, we gaan door met uh, Tom, Tom Knipping. We hebben het over matchfixing. We hebben het over het feit dat er niet echt iets aan gedaan wordt. Dat het frustrerend is. Uh, kan jij nog wel, Tom, uh, normaal naar een wedstrijd kijken? Of uh, kijk jij uh, naar twee fouten van een linksback en denkt, waar zitten ze? Nou, eerlijk gezegd kan ik niet meer normaal naar een wedstrijd kijken. Ja, dat is eigenlijk wel vrij triest. En daarom zijn we waarom het ook zo'n belangrijk onderwerp vinden. Want ja, je wilt niet dat in Nederland hetzelfde gebeurt... als met Aziatische competities, met Oost-Europese competities. Die zijn volslagen ongeloofwaardig geworden. En als je dan, ziet, als je dan leest zeg maar, wat er een bewezen zaak is geweest... en hoe dat in zijn werk gaat... en dat gewoon heel veel geld verdiend wordt... bijvoorbeeld met het pakken van de eerste gele kaart... met buitenspel staan... Met, uh, met een eerste ingooi weggeven. Of er kan gewoon geld mee verdiend worden. En, ja, en daar zitten gewoon hele grote criminele ja, goksyndicaten achter. die dat allemaal regelen. En als je ziet hoe georganiseerd dat gaat. Ja, dan kan ik ook naar de Nederlandse competitie eigenlijk bijna niet meer normaal kijken. Nee, met maffia is ook. er wordt dus niet alleen gewet op competities die uh, in de publiciteit zijn. maar bijvoorbeeld ook op uh, derde divisie Zweden. Uh, noem het ja, allemaal maar op. De vrouwen, Vriendschappelijke wetten. De, de jeugdcompetities. In Duitsland werden de spelers. Uh, uh, bij de jeugd werden op vrijdagmiddag uitgenodigd bij de McDonald's. Nou, dan kregen ze een Big Mac en een envelop met 100 euro. En dan moesten ze in de wedstrijd moesten ze allerlei, allerlei dingen moesten ze doen. En ook bij de amateurs gebeurt het ook, hè. Ik bedoel, in Nederland kan je ook gewoon gokken op de hoofdklasse en de topklassen. Nou, in Duitsland is al, uh, is al bewezen dat uh, bij dat soort wedstrijden ook gewoon uh, wordt, uh, wordt gefixt. Dus het gaat van hoog tot laag, van, uh, van de vrouwencompetitie tot de Champions League. Iedereen heeft het erover. Alle programma's openen ermee. Zelfs het journaal opent ermee. Het is een enorm belangrijk item. Maar naar mijn idee krijgt het pas handen en voeten. Op het moment dat we iemand in de boeien zien... en dat, ja. er, dan, dat er dan een uh, daadwerkelijk een sneeuwbaleffect komt van bekentenissen. Noem het maar een beetje uh, ja. à la de doping. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. En, maar, en ook bij, bij het wielrennen heb je ook gezien, uh, dat had ook eigenlijk jarenlang ontkend, het zou niet echt bestaan. En pas toen Amerika de FBI zich ermee ging bemoeien met het hele Armstrong verhaal, toen kwamen dan eigenlijk allerlei bewijzen boven water en kregen een domino-effect. Nou, hier is dat ook zo, pas als justitie uh, de aanwijzingen concreet gaat onderzoeken, en als ook echt uh, telefoons gaat afluisteren en bankrekeningen gaat controleren, dan heb je kans dat, het, uh, dat de echte schandalen naar boven komen... en dat de rotte appels eruit gehaald worden. Maar vanuit het voetbal zelf ja, is het gewoon niet realistisch om dat uh, te verwachten. Omdat gewoon ja, ook de KNVB en ook bij journalisten niet de middelen hebben... om voor die bewijzen te zorgen. Maar denk je niet heb je geen enkele aanwijzing... dat justitie achter de schermen wel degelijk al bezig is... met uh, telefoons aftappen en weet ik veel wat? Nou, wat ik tot nu toe begrepen heb... Uh, kijk, er zijn ook een aantal Kamerleden geweest... die met uh, hele concrete informatie naar justitie uh, zijn gegaan... En wat ik daarvan begrepen heb, is dat justitie het nog steeds niet heel erg serieus neemt. Maar ik hoop dat er vandaag ook, nu nogmaals Europol ook bevestigd dat de vijf Nederlandse verdachten betrokken zijn, dat daar toch verandering in komt. Nou, iets heel anders. We hebben net gehoord, het gaat over harde criminaliteit. Het gaat over veel geld, het gaat over niet terugdijzende criminelen. Zijn jullie alles bedreigd in de vorm van... Uh, houden jullie eens even lekker op met het, uh, het gepruttel in, de, in, in die hele matchfixing afheren? Ja, dat gebeurt wel, dat gebeurt wel. We zijn ook sowieso, we zijn eerst voordat we over uh, matchfixing begonnen te schrijven, zijn we bij de politie geweest en ook zelf bij Europol. Daar werden we al gewaarschuwd uh, dat we heel erg moeten oppassen wat we daarover publiceren. Omdat daar toch ja, mensen achter zitten die daar uh, miljoenen mee verdienen en zitten natuurlijk niet te wachten op twee wijsneuzen die daar weer wat over gaan schrijven. Uh, dus daar moet je heel erg mee oppassen. Dus ja, ik heb ook altijd met Iwan uh, afgesproken dat, uh, ja, dat we echt pas concrete namen en rugnummers uh, noemen. als mensen in de boeien worden geslagen en afgevoerd worden, of als er gewoon echt bewezen rechtszaken zijn. En voor die tijd uh, ja, volgen we het wel. We schrijven er ook over, maar gaan we niet allerlei spelers en clubs verdacht maken, want dat is gewoon gevaarlijk. Ik vind het bewonderenswaardig hoe jullie, hoe jullie werken. Ik vind dat jullie ook veel moed hebben en dat jullie heel goed gedocumenteerd zijn en mooi dat je erin vastvreet. Maar Tom, toch zweeft er zo nu een, een naam in mijn hoofd van Peter R. de Vries. Ja, hoe bedoel je dat? Nou ja, iemand die er echt, echt eh, op af durft te gaan en, en, en desnoods een beuk voor zijn kop eh, zou kunnen accepteren. Begrijp je? Dus die, die op ja. vanuit een andere manier eh, daar naartoe kijkt. Ja, nou dat uh, precies. Dat lijkt me ook heel goed gewoon als, uh, als ook vanuit die hoek ja, meer wordt gekeken naar uh, zeg maar naar matchfixing en wat er in de voetballerij gebeurt. Want ja, de geldstromen zijn zo enorm. En de, ja, de criminelen die erachter. Uh ja, die zijn, die zijn zo groot dat, ja, dat mensen als, als Peter R. de Vries en ook andere misdaadverslaggevers... Ja. die zijn gewoon veel beter thuis in die wereld uh, dan wij. Kijk, ja. wij zijn... Uh, Gelukkig wij maar, zou je zeggen. Die, ja. uh, die eigenlijk jarenlang op de perstribune en bij jou in het uh, pershok hebben ja. gezeten... en nu opeens, uh, ja, in dit soort... Uh, dit soort verhalen verzeild raken. En uh, ja, we weten zelf natuurlijk ook niet uh, wat, uh, wat we meemaken. Tot slot Tom, uh, uh, de invloed van internet uh, is daadwerkelijk heel erg groot hierin. Omdat je tegenwoordig van iedere plek waar dan ook alles kan doen. Ja, ja, precies. En daarom is ook, uh, ja, ik wou net Gijs de Jong uh, bijvoorbeeld zeggen, dat hij een gokverbod voor spelers invoert. Ja, dat vind ik echt eerlijk gezegd een beetje lachwekkende maatregelen. Want vraag ik vraag me af hoe uh, meneer de Jong en de KNVB dat dan willen gaan controleren. Ik bedoel, uh, elke speler die thuis komt uh, van de training, die gaat achter internet uh, zitten en die surft uh, naar Football uh, naar International, de Telegraaf en Pornosite of naar de Unibet... En gaat er gewoon uh, anoniem uh, zitten gokken. Ik bedoel, hoe wil de KNVB dat ooit uh, controleren? Iedereen uh, kan zich bij een goksite aanmelden als uh, Pietje Puk uit Amsterdam. En enorme bedragen inzetten, ook op zijn eigen wedstrijden. Dus ja, dat vind ik echt allemaal van die wassen neusen maatregelen die mooi zijn voor de bühne. Maar die natuurlijk helemaal niks bijdragen aan de oplossing van het probleem. En ja, met het internet, ja, dat is zo groot. Je hebt zoveel online boekmakers, daar gaan miljarden in om. En daarom is het ook zo moeilijk om te controleren. Ja, nou laten we hopen dat in ieder geval de persconferentie van vandaag uh, een aantal mensen de ogen heeft geopend. En dat er een begin kan gemaakt worden aan datgene wat uitermate smerig en vervelend en naar is matchfiction. Dankjewel. Oké. Okay. Ja, wat ook helemaal niet leuk is, is dat begin december in de koffer van atleet uh, Brian Mariano cocaïne werd aangetroffen toen hij van Curaçao naar Amsterdam wilde vliegen. Vandaag moest de sprinter, lid van de Nederlandse estafetteploeg, in Willemstad voorkomen. We praten erover met uh, Dick Draaier, onze correspondent op dat tiller. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, bij jou is het nog namiddag, denk ik. Uh, wat heeft de rechter geëist? Uh, de officier die eiste twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. En de rechter ging daar helemaal in mee, dus conform de eis. Ja, je zegt het goed, de officier eist en de rechter spreekt uit. Uh, hoe is men tot deze eis gekomen? Ja, dat is eigenlijk een standaardregel voor first offenders, zoals ze dat hier noemen. Alle moela's, zoals we ze hier op Curaçao noemen, de koeriers die drugs brengen van, uh, van Curaçao naar Amsterdam over het algemeen, die krijgen gewoon standaard deze eis voor zich. En ik was vanmiddag bij de zaak en er waren er vijftien van dit soort zaken en alle 15 hebben ze conform de eis gekregen. Dus de rechter uh, is hier uh, niet bepaald mild. Nee, uh, zonder uh, iemand uh, als schuldige aan te wijzen. Uh, even een paar dingetjes. Uh, Mariano zegt niet te weten hoe de drugs in zijn koffer waren gekomen. Uh, hij zou geen goede indruk hebben gemaakt en ook niet hebben kunnen uitleggen waarom hij op het eiland een nieuwe koffer had gekocht dat werd er met name ook verweten. Ja, dat klopt. Er was inderdaad nogal een discussie tijdens de zitting vanmiddag over die koffer. Want de eerste verklaring van Mariano tegenover de politie was dat hij zijn koffer had afgegeven bij vrienden. En vervolgens naar de airport is gegaan met die koffer. En daarmee suggereren dat waarschijnlijk de drugs toen in zijn koffer is gestopt. Vanmiddag op de zitting gaf hij aan dat hij de koffer zelf had gebracht naar de luchthaven. En daar heeft de koffer, zonder dat hij op slot stond, vier uur onbeheerd, bij de bagageruimte gelegen. En daar moet het dan volgens de verdediging zijn gebracht. Ja, dat was voor de rechter allemaal wat onduidelijk. En dat rekende ze Mariano toch wel zwaar aan die twee verschillende verklaringen, dat bracht zijn geloofwaardigheid niet te goede. Gaat de verdediging van Mariano in hoge beroep? dat is nog maar de vraag. De, de, dat, moet, dat kan inderdaad binnen twee weken, maar de advocaten was er heel snel vandoor. Hoewel ik nog een afspraak met haar had uh, voor een gesprek. Was er heel snel vandoor na de zitting. De slag moet toch wel bijzonder hard zijn aangekomen. Ze heeft me net teruggebeld en gezegd dat ze nog geen contact heeft gehad met uh, Brian Mariano zelf. Die zit op dit moment in Nederland. En uh, ja, zolang dat niet het geval is, kan ze daarover niks zeggen. Dus uh, of dat een hoger beroep wordt. Het Openbaar Ministerie uh, wist mij te vertellen dat uh, in alle zaken hoger beroepen over het algemeen niet zoveel zin hebben. Dus uh, ja, het ziet er niet goed uit voor uh, Brian Mariano. Hij is op dit moment in Nederland. Uh, waar zou die de Eventueel uh, gevangenisstraf moeten ondergaan? Uh, in principe moet hij dat op Curaçao doen. En uh, mocht hij dat in Nederland willen doen, daar, daar, dan moet hij daarvoor een uh, verzoek uh, richten tot het Openbaar Ministerie op Curaçao. Dat is niet ongewoon, dat gebeurt wel vaker. Uh, we hebben hier op Curaçao overigens een ontzettend tekort. Dus uh, wat dat betreft zou het Openbaar Ministerie ook nog wel goed uitkomen. Dankjewel, het wordt vervolgd. We gaan verder met het voetbal van het Nederlands Elftal. De spelers van het Nederlands Elftal zijn namelijk vrij rustig aan de voorbereiding op de oefen in land van komende woensdag tegen Italië begonnen. Van de spelers trainen alleen de doelmannen Kenneth Vermeer en Tim Krul op het trainingsveld in Katwijk. En de rest oefenden in de sportzaal van Hotel Huisterduin in Noordwijk. Daar in het restaurant zit normaal gesproken altijd Bas Stigler, pendel tussen restaurant en bar. Dus jij hebt wat mensen gezien, neem ik aan Bas. Ja, ik ben bij de bar blijven zitten. <laughs> Goeiedagend, ja, <avond>, Jack. <laughs> Nou ja, eerst nog even over dat, uh, dat, dat, dat Katwijk. Daar trainden dus inderdaad alleen die twee keepers. Daar waren geloof ik nogal wat mensen van Quickboys... wat vrijwilligers een beetje gepikeerd over. Daar zijn mensen vandaag de hele dag in de weer geweest om dat veld zo goed mogelijk daar neer te leggen, zodat Oranje daar ook kon trainen. En die kwamen dus niet. <laughs> Voor dus wel dat Veld er dus ook de komende dagen nog goed bij zal liggen. Um, maar goed, dit geheel te zijn. Dus Ze trainen dus met alleen maar die twee keepers, omdat de rest gewoon in het hotel bleef. Ja, en dat had je um, eigenlijk al voorspeld. Hè? We spraken elkaar vanochtend. Dat is de procedure van de laatste keren eigenlijk geweest. Hè? Ja, omdat Van Gaal... Kijk, Van Gaal heeft, denk ik, dat speelt wel mee. Hoewel hij dat misschien zelf niet toegeeft. Uh, in zijn eerste... Um, uh, periode bij het NELS Elftal nog wel eens te feit gekregen dat hij het allemaal een beetje te pittig wilde doen. En te veel trainde en te hard trainde. En dat hij nu denkt, nou laten we het maar iets rustiger doen. Dus heel veel spelers, dat was inderdaad de vorige keer ook al zo, die dan gespeeld hebben dat weekend. Die mogen dan in het hotel. Die gaan even de gym in en dat is het dan. Ja, pamperen heet dat. Hè? Zo mooi in de, in de sporter. Ja, kijk, van Marwijk deed dat ook wel, maar die zei toch: jongens, kom, we gaan even naar het veld en dan doe je het rustig aan even en dan doen we een hondotje, precies. Ja. En belangrijkste nieuws van vandaag: het afhaken van Doelman Michel Form. Waarom is hij er niet bij? Die heeft een knieblessure. Dat is overigens geen nieuws, want dat heeft hij al een tijdje. Ja. Die heeft ook bij Swansea al een paar weken niet gespeeld. Ik was in die zit eerst nog wel verbaasd dat hij op die voorlopige lijst stond. Omdat Van Gaal altijd zei van, ja, het is hier geen uh, revalidatiecentrum. Dus als je niet 100% fris en fit bent, dan krijg je geen uitnodiging. Maar blijkbaar hebben ze gedacht dat hij net op tijd fit zou zijn. Uh, nou ja, niet dus... Nee. Uh, Oké, okay, dus een rustige voorbereiding. heleboel grote namen er niet bij. Gisteravond uh, in Studio Voetbal hebben we de lijst uh, van het Nederlands zelf te laten zien... van degenen die er niet zijn. Sterke elftal. Denk ik sterker op papier in ieder geval dan wat er aanstaande woensdag gaat spelen. Ja. Uh, een van de weinige namen die er wel bij is, is Deer Kuiten. Ja, nou het is inderdaad gek. Je kan inderdaad een prachtige elftal maken van alles wat er niet is. Om uiteenlopende redenen, moet je dan zeggen. Want uh, sommigen inderdaad, nou ja, Snijder en Robben gepasseerd... omdat ze niet veel gespeeld hebben. Uh, Anderen omdat ze geblesseerd zijn, hè? want de Jong en Afolay en Narsing, Pieters, die kunnen natuurlijk om die reden niet spelen. Maar ja, Dirk wel, uh, de aanvaller van Fenerbahce. Is het een beetje rustig geworden in Turkije eigenlijk? Nou, in Turkije is het altijd hectisch. En uh, wat ik me heb laten vertellen, met name in de tweede helft van het seizoen, dan uh, ja, gaat de spanning er vooral uh, helemaal op. En uh, ja, dan is elke wedstrijd de finale. Nou, ik bedoel eigenlijk vooral snijder, hè? want uh, het land stond op zijn kop geloof ik, of in ieder geval de stad. Nou, de stad, uh, ik denk het land ook wel een beetje, maar uh, ja, de, de, de fans uh, die waren uitzinnig daar. En dat is ongelooflijk uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe erg dat, uh, het, het, het volk zeg maar, uh, meeleeft met het voetbal. Voetbal betekent heel veel daar voor die mensen. En ik denk dat Nederland heeft kunnen zien uh, ja, dat Turkije toch wel echt wel een voetballand is. Kunnen jullie met z'n tweeën gezellig een gezellig kopje koffie gaan drinken daar? Hebben we nog niet gedaan. En, uh... Zou het kunnen, al was het maar omdat ik ja. ben een paar keer wel daar geweest... Galatasaray en Vinnenbatsje vinden elkaar meestal niet zo leuk. Nou, nah, dat is nog zachtjes uitgedrukt. <laughs> nee, ik denk niet dat veel mensen het zullen begrijpen... als wij regelmatig met elkaar uh, gezien worden in, uh, ja, in de stad. Maar goed, er zullen heus wel momenten zijn uh, dat we elkaar zullen spreken. En dat moet ook, denk ik, want uh, ja, we zijn, ik ben reserveaanvoerder, Wesley is de aanvoerder. Dus we zullen nou eenmaal uh, dingen moeten bespreken... Ja, je komt in Istanbul nog wel eens een bekende tegen, sowieso. Kom je hier nog bekende tegen eigenlijk? Ja, eh, nog wel. <laughs> er zijn wel heel veel nieuwe bij, maar dat is denk ik uh, alleen maar heel goed. En uh, kijk, uh, als je zo links en rechts om je heen kijkt, dan zie je steeds meer nieuwe jonge, jonge jongens. Maar ja, die jongens hebben het allemaal geweldig gedaan bij een club. En met name uh, ja, in, in de eredivisie. En dat is, toch wel, uh, ja, dat is toch wel mooi om te zien dat er, uh, ja, dat er een nieuwe lichting aan het doorbreken is. En ik denk dat het een perfecte mix kan zijn van de jongens die nog overgebleven zijn en de jongens die op de deur aan het kloppen zijn. Ja, zeggen ze wel u tegen je? Nee, maar dat zou ik ook niet willen. Dan voel ik me helemaal zo oud. Is het in die zin een goede testcase omdat je tegen sterk land speelt, Italië, met een relatief jonge groep? Die moeten dus nu wel laten zien dat ze dat kunnen. Jawel, maar ik denk dat uh, iedereen weet dat de bondscoach selecteert op uh, ja, de, de jongens die hij het, het beste vindt op dat moment. En het is heel belangrijk voor de bondscoach dat uh, de spelers die geselecteerd worden ook spelen. En deze jongens die hier zijn, die verdienen het ook om hier te zijn. En die, uh, als ze een kans verdienen, dan krijgen ze hem ook van deze Bondscoach. En daarom is het denk ik heel interessant om te zien uh, ja, hoe dat er aan toe gaat uh, aanstaande woensdag tegen een topland als Italië. Ja, maar goed, dat bedoel ik eigenlijk. Want dan weet je dus niet zeker dat dat lukt als je uh, de beschikking hebt over Van der Vaart en Snijder en Nigel de Jong. Want dat kenden we van de laatste jaren, weten we dat dat wel lukt. Ja, maar ik denk ook, uh, kijk met die jongens in het achterhoofd. Uh, ik weet zeker dat die jongens die je nu noemt, dat die ook gewoon weer in beeld gaan komen. Maar, maar nu zijn we met deze jongens en ik denk ook dat we dat aan kunnen. We zijn met een bepaald proces bezig. Een aantal jongens uh, die relatief jong zijn. hebben toch al een aantal wedstrijden ook gespeeld voor het Nederlands elftal. En het is gewoon heel interessant om te zien uh, ja, hoe ver dit elftal is tegen een land als Italië. Ook met uh, een Nederlands zonder bijvoorbeeld de snijder en van der vaart en die. Eén dingetje nog, het nieuws van de dag is natuurlijk dat Europol rapport over matchfixing. Uh, daarmee wordt ook Turkije behoorlijk genoemd. Ja. Uh, wat denk je als je dat hoort? Ja, het is heel verrassend en uh, ja, een beetje onbegrijpelijk uh, ja, gevoel omdat ik zelf dat nog nooit heb meegemaakt. Ik heb nog nooit meegemaakt uh, ja, dat, dat iemand naar je toe komt of je een, een, een, een wedstrijd. Uh, zeg maar, uit zou willen spelen op de manier zoals zij dat zou willen. Of uh, ook minder op... erg dat je zegt, pak in de 24 minuten gele kaart, want daar kun je ook op inzetten. Ja, maar dat, ik heb dat nog, nog nooit meegemaakt. En als ik eraan denk, dan, dan, draait, uh, dan draait mijn maag om.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 ja dat, dat die uit de weg geruimd worden. Want uh, ja, ik denk dat sport het mooiste is wat er is. En voor mij is voetbal iets heel belangrijks. En ik denk voor heel veel mensen. En dat moet gewoon gezond blijven. Ja, Bas blijft een bijzondere vent. Koud, goed verhaal en uh, heel duidelijk uh, zijn mening verkondigd Maar ik wil nu even naar de debutanten. Uh, twee binnen de selectie, de Guzman en Blind. Mogen we er iets uit afleiden? Uh, denk je dat ze gaan spelen? Ja, daar valt niet heel veel van te zeggen. Het zijn er ja, twee in de selectie. Ola John zat ja. al wel een keer eerder bij de selectie. Maar die zou als hij speelt ook debutant, debutant zijn. Ja. Um, nou kijk, er is dus een soort lijst van een man of vijftig in Zijst. Waar de uh, internationals op staan. En de mensen die dat net niet zijn. En die in aanmerking zouden kunnen komen. Hè, dus dan kun je je voorstellen dat Douglas daar op staat. Of Woutje Brama. En zo kun je er nog wel een paar noemen. Uh, Siem de jong, misschien met domme hoofd. Uh, boerrichter. Uh, vrij ruime lijst. Nou ja, daar staan deze heren dus denk ik uh, 31ste en 32ste. En je weet het nooit. Uh, je weet ook niet of je erbij blijft als je het goed doet. Want dan ga ik als een trainer klinken en je pakt je kans. Nou ja, waarom niet? Het zijn wel uh, jongens die een keer een kans verdienen, denk ik. Uh, de Guzman is echt bij Swansea een bepalende speler. En als je dat bij een club in Engeland kan... die het toch eigenlijk best aardig doet... en altijd wel in het linker rijtje staat. Nou, ik ben heel benieuwd. Dan Italië. Ook uh, Italië komt met een jonge groep naar uh, Nederland. Overigens is daar de verjonging ook al heel goed doorgevoerd. Hè. Dat het nationale team uh, heeft al een aantal vaste waarden die heel jong zijn. Wat voor selectie kunnen we verwachten? Wat voor ploeg staat daar woensdagavond? Nou, ik denk dat wat Italië heeft... is wat wij eigenlijk zouden willen nu... als iedereen beschikbaar zou zijn. Want daar is inderdaad wel verjonging doorgevoerd. Uh, maar daar zitten ook nog wel wat... Oude rotten bij, want Buffon is er nog altijd en uh, Pirlo is er nog altijd. En zo kan je er nog wel een paar noemen. Bart Zakely is er nog altijd bij, dat zijn echt dertigers. Ze hebben er wel afscheid genomen van een paar jongens die zeg maar echt oud zijn na het EK. Uh, uh, die Natale, Cassano, die zijn wel afgevloeid en er zijn wat jonge jongens vrienden in de plaats gekomen die het heel goed doen. Die als sharawi bijvoorbeeld van AC Milan is pas twintig. Nou ja, Balotelli, dat verhaal kennen we, die is er natuurlijk al wel een tijdje bij, maar die is ook pas twee of drieëntwintig. Uh, dus ze hebben wel een poging gedaan om daar een, een zeg maar, wat nieuw gezicht weer aan dat elftal te geven. Ja, het noemen doorselecteren. En ik denk dat ze dat eerlijk gezegd wel heel goed hebben gedaan. Nou ja, het, het is in ieder geval ook hartstikke leuk voor zeg maar, de mensen die komen kijken in Amsterdam... Uh, dat Balotelli er bijvoorbeeld bij is, want dat is natuurlijk toch wel een blikvanger. Zeker. Uh, vandaag dus geen training voor de heen, kan je zeggen. Morgen wel achter gesloten deuren, niet in de arena, want daar lekte de opstelling steeds uit. Waar traint Van Gaal morgen wel, gewoon bij ADO? Ja, Den Haag. Uh, er doen ook weer een paar jongens van ADO Den Haag mee om de selectie uh, aan te vullen. Want er zijn natuurlijk bij Oranje nu nog maar 19 mensen eigenlijk. Maar het is Den Haag weer. En dan maar eens kijken of de opstelling niet in de krant staat. Ja, maar wat is dat voor kinderachtigheid voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië dat een opstelling niet bekend zou mogen worden? Ponscoach is gewoon boos dat er blijkbaar in de arena mensen de telefoon pakken om uh, kranten te bellen als daar getraind is en alle in zijn ouds de volgende dag in de krant te lezen zijn. En daar heeft hij genoeg van. En hij heeft de indruk dat dat dus ligt aan mensen die in de arena werken. En dan gaat hij dat nu maar eens proberen. <laughs> of dat in de Haag wel leuk. Maar ja, ik zou bijna zeggen, wat denk je zelf? Nee. Oké, okay. uh, het zal groot nieuws worden dat je dan uiteraard morgenavond gaat melden. Want dan weet jij ongetwijfeld de opstelling. Ja, en zeker. we zien elkaar morgenmiddag, dan wel woensdag. Dankjewel ja, Bas. Dag. Ja, en dan gaan we het hebben over Vitesse. De rust lijkt voor even terug. Ja, het is bijna een contradictie in terminus bij Vitesse. Club en trainer hebben afgesproken dat trainer Fred Rutte... deze week weer op het trainingsveld zal verschijnen. Rutte meldde zich vrijdag ziek nadat hij een dag eerder... forse kritiek leverde op het aankoopbeleid van de club... en op eigenaar Mirab Jordania. Maar voorlopig lijkt de kou even uit de lucht. U hoort clubwoordvoerster Esther Bal van Vitesse. Nou, we hebben begrepen dat hij aan de beterende hand is... en dat hij zich deze week weer op de club voegt en zijn taken oppakt... Er is dus contact geweest inmiddels? Ja, dat klopt. Zijn er ook afspraken gemaakt over hoe nu verder? Want er is nogal wat gezegd, gesproken, gedaan. Nee, volgens nog niet. Hij moet natuurlijk eerst weer beter zijn. We hebben vooral geïnformeerd naar zijn fysieke gesteldheid En daaruit bleek dat hij aan de betere hand is. De maandageditie van De Gelderlander, de regionale krant, vertelt ochtends op trainingscomplex Papendal nog een heel ander verhaal. Op de voorpagina de kop stuurloos naar nederlaag. En als je dan doorbladert richting de sportpagina's... dan kom je opnieuw verhalen tegen over Vitesse. Er staat bijvoorbeeld in de krant het Rutte-effect verlampt Vitesse... En op de binnenpagina, Kasia, Merab moet nu beslissen. En Theo Jansen zegt, spelers hebben twijfels en dat is niet goed. Wij zitten ook gewoon echt zo van, ja, wat gaat er gebeuren? En, uh, maar dat, daar heeft het niet aan gelegen vandaag. Ik vond dat Stan heeft het goed opgepakt en uh, heeft ons goed voorbereid vandaag voor deze wedstrijd. Alleen hebben wij als team gewoon te veel fouten gemaakt. Het zijn woorden die we een dag eerder ook van Jansen hoorden... in de NOS-microfoon na afloop van het duel in Nijmegen. Weet je, het zou leuk zijn als het een keer een soepel, soepel jaar zou zijn... waarin alles vanzelf gaat en uh, ja, er geen twijfels zijn over, over dingen die, die er gebeuren. Want is Rutte wel echt ziek? Of zit hij gedwongen thuis in afwachting van zijn ontslag? Want de resultaten spreken al niet in het voordeel van de trainers... en uitspraken van vrijdag doen de zaak natuurlijk helemaal geen goed. Club-eigenaar Jordania laat zich op Papendal niet zien. Maar we betrappen hem wel als hij rond 11 uur schichtig stadion Gelderdome verlaat. Ja. Mr. Jordania, do you have any comment on the situation of Fred Rutte? Nothing at all? No, thank you. Is he still sick? No, no. Ziek of niet, iedereen in Arnhem houdt de kaken stijf op elkaar tot Fred Rutte vlak voor drie uur in de krant uit het niets laat optekenen... dat hij morgen of anders bij de volgende training op donderdag weer op het veld zal staan. Uh, ja, uh, er is niet zo heel veel nieuws te melden... behalve dat uh, ja, de trainer aan de betere hand is en dat hij dus, uh, zich weer bij de club bevoegt deze week. Typisch is het wel, want even eerder is ook de leiding van Vitesse verrast door het bericht van de trainer. En dan moet er natuurlijk deze week nog wel even stevig worden gesproken met Merap Jordania, de eigenaar. Er is ook aangegeven dat er natuurlijk wel wat punten zijn om te bespreken. Als iemand met onvrede zit, of dat nou de trainer is of een andere medewerker, dan spreek je dat normaal gesproken uit. Of niet natuurlijk, want deze soap is duidelijk nog niet voorbij. Do you expect him to come back to Vitesse in the next couple of days? Like... yeah. Can I Get a Witness van Marvin Gaye? Goh, mooie tijden waren dat. Zo tijd. Ver voor de tijd van uh, Micha, uh, Michele Krajcek. Goedenavond, Micha. Goedenavond. Um, ja, uh, deze week spelen de Nederlandse tennisters in de Europees-Afrikaanse zone van de Fed Cup. En dat gebeurt in Eilat in Israël. En wat had je er onvoorstelbaar graag bij willen zijn? Hè? Ja, dat klopt. <laughs> Hoe is het met je? Uh, ja, gaat goed. Het gaat de afgelopen twee maanden de goede kant op. Voor alle duidelijkheid, wat heb je? Je hebt fysieke klachten. Ja, ik had helaas wat fysieke klachten en uh, had besloten om eigenlijk na de juts open, dus dat was in augustus, uh, wat testen te laten doen en um, ja, eigenlijk wat rust te nemen. En dat uh, is goed uitgepakt en dat gaat de goede kant op nu. En uh, ik hoop maar in twee weer op de tennisbanen uh, in ja, begin april ongeveer te maken. Dus. Ja, dan ben je er weer een tijdje uit geweest, zeg maar. Even over die fysieke klachten, want uh, bij tennis denk je dan een enkel... of weet ik veel, noem maar wat. Maar wat was het precies? Ja, ik had helaas een probleem met mijn hart. Ja. En dat uh, was uh, niet erg fijn. En ik praat er ook niet heel graag over, maar, ik. maar, uh, ja, maar dat gaat uh, heel goed. En ik heb deze week is eigenlijk mijn laatste week dat ik nog wat testen moet uh, doen... En, uh, dat ziet er, ik heb er nu al de afgelopen paar weken weer wat gedaan. En dat ziet er erg goed uit. Dus en ik, uh, ik denk dat ik over een week of twee weer gewoon uh, normaal... echt met alles uh, erop en eraan kan, uh, kan trainen. Want ik train nu sowieso één keer per dag. En uh, daarbij conditie en dat gaat goed. Dus uh, ik denk dat ik volgende week of de week... daarnaast deze test allemaal goed uit, uh, uitkomen... dat ik uh, echt weer aan kan beginnen. Dus. Ja, toch nog heel eventjes. Waar waren hard, hartritmestoornissen. Uh, uh, moet je nu met medicijnen leven? Of had het met rust te maken... Hoe, hoe heeft men het opgelost? Hoe is het probleem weggegaan? Ja, er waren inderdaad, ja, toch wat medicijnen wat um, hoop namen. maar um, ja, rust, <laughs> dat helpt ook natuurlijk. En ja, uh, ja, nou ja, ik, zoals ik al zei, ik wil er niet echt uh, te veel over zeggen, okay. maar. In ieder geval het, goede, het positieve en het goede is dat het, het, goed. uh, dat het nu alweer goed is. En dat het uh, als ik straks begin dat het, uh, als, ja, of ik, Hoe zou ik het zo zeggen, als ik uh, echt voluit begin, dan uh, hoef ik er uh, hoef ik gelukkig niks meer uh, te nemen. Dus. Nee. En het zou ook lekker zijn als het niet alleen uh, fysiek nu klaar is met je in positieve zin, maar ook psychisch. Hè? Dat je gewoon even geen shit meer aan je hoofd hebt. Gewoon lekker kan tennissen. Alles uh, om je heen goed geregeld is. Ja, zeker, dat klinkt goed. Uh, ik... Uh, ik verheug me heel erg uh, op. Het, zal, uh, het gaat geen uh, makkelijke tijd worden. Gezien dat ik mijn uh, special ranking moet gebruiken. En dat uh, telt alleen maar voor uh, negen toernooien. Dus dat, uh, dat gaat geen makkie worden. Maar ik kijk er ongelooflijk naar uit. En uh, ik hoop dat ik straks weer op de baan kan, uh, kan staan zonder problemen en zonder alles. Dus uh, dat zou heel fijn zijn. Je klinkt heel erg uh, opgelucht. Je klinkt heel erg positief. Je klinkt heel erg van ik ga er weer tegenaan. Zijn er ook momenten geweest dat je dacht dit was het met tennis? Ja, nou niet echt, dit was het met tennis. Maar ja, ik bedoel, ik heb, uh, ik heb niet de makkelijkste carrière al nu al achter de rug, dus... Nee. Gezien mijn fysieke en uh, ja, vooral mijn fysieke kant is. Dus, uh, ja, dat, dat helpt natuurlijk niet. Ik, wil, ik heb uh, drie, vier als ik niet vriks, uh, knieoperatie, achter de rug, een enkel operatie. En ik noem, noem er nog een paar dingen bij. Wat last met pols en schouder en dat soort dingen. Dus ja, ik heb, uh, <laughs> dat, dat is in ieder geval... Uh, leuk hè, sport hè? Niet, Top niveau. Ja, sport ja, is heel leuk hè? <laughs> Ja, hartstikke leuk. <laughs> dat is in ieder geval niet... Uh, ja, daar, daar heb ik nooit echt uh, het makkelijk mee gehad. Maar aan de andere kant, ik, ja, ik, ik hou echt van tennis en ik moet heel erg zeggen, ik geniet er nu meer van dan ervoor. En ik, uh, ik werk heel hard, dus ik hoop dat ik het echt, uh, ja, dat ik minimaal die ranking die ik uh, had toen ik 18 was, uh, weer kan behalen en, uh, en nog hoger. Dus mijn doelen zijn hoog, maar uh, ja, mijn lichaam moet natuurlijk wel toelaten. Zeker. Nou, de geest is goed, dan gaat het met het lichaam ook goed. We gaan je volgen en ik hoop je snel weer te zien. Dank je wel. Ja, ook bedankt. Matthew Thomas Summer, oftewel Sting met de police in het nummer Roxanne. Ja, zo kan een leraar toch nog heel goed terechtkomen. We gaan het uh, hebben over wielrennen. Het was gisteren behoorlijk schrikken. Johnny Hogeland werd tijdens een trainingsrit in Spanje aangereden... en belandde op de intensive care van het ziekenhuis. En daar is hij vanavond bezocht door ploegleider Aard Vierhouten. En die is nu aan de telefoon. Goedenavond, Aard. Goedenavond. Hoe gaat het met Johnny? Nou, heel wat beter dan uh, de eerste diagnose van gisteren allemaal uh, meegekregen dat hij behoorlijk beschadigd was. En um, nou, dat ze vanochtend opnieuw onderzoek hadden gedaan... bleek gelukkig dat uh, een van zijn organen, de lever... niet de veroorzaker was van, uh, van de grote bloeduitstortingen die ze had, maar dat het echt uh, de kneuzing was en uh, ja, de huid zelf, de, omge de omgeving daarvoor zorgde. En dat duidelijk is dat... Uh, dat de lever helemaal intact is. En dat, dat was eigenlijk toch wel even een hele opluchting. Ja, voor alle duidelijkheid, voor de mensen die het niet weten, wat is er exact gebeurd? Ja, soms ging op pad om uh, zijn laatste training te doen voordat hij uh, ging starten in de Milanse Zee, wat uh, morgen van start gaat. En hij rijdt uh, rustig weg. De weg loopt iets naar beneden en heeft al redelijk vaart. Maar uh, ja, een weg die uh, eigenlijk de hele winter al neemt. En dan komt de auto tegemoet te rijden en die, die ziet hem volledig over het hoofd en die slaat links af. En die, die schept Johnny uh, volledig uh, van de fiets af. Dus je kan eigenlijk zeggen, uh, als het nu zo is zoals je zegt dat het is, uh, dat hij er nog heel goed mee weggekomen is. Nou, daar heb ik het wel even over gehad vanavond. Uh, maar hij gaf zelf aan, uh, ik ben er nog. Ja. En uh, ik heb wat uh, kwetsuren en blessures, maar daar gaan we alweer over, overheen komen. En dat was eigenlijk, uh, ja, eigenlijk de belangrijkste conclusie na, na zo'n heftige nacht, dag, ochtend, nieuwe onderzoeken en dan uh, de diagnose van de dokter. Dat er vijf ribben gebroken zijn, uh, wat, wat uitstekende stukjes van zijn, uh, van zijn wervel wat, wat afgebroken is, maar wat niet een, uh, een nadelig effect hoeft te hebben voor je bewegingsapparaat en al dat soort dingen. En de allerbelangrijkste, uh, waar, waar ze het meeste uh, schrik voor hadden was toch uh, dat er van binnenuit wat, uh, wat stuk was. Ja. Dus, ja. Wat gaat er de komende dagen met hem gebeuren? Nou, voorlopig uh, moet hij minimaal vijf dagen stil liggen. En uh, voor iedereen die Johnny kent, is dat vrij lastig. Ja, dus dus dat is, uh, het wordt het wel wat makkelijker gemaakt, omdat hij uh, toch ja, gewoon enorme pijn heeft. Uh, van zowel zijn rug als uh, zijn veel blauwe plekken. En uh, de vijf ribben die natuurlijk gebroken zijn, dus dat sowieso, sowieso... Het is allemaal, uh, allemaal heftig genoeg en, en nog, zeker nog ernstig genoeg. Um, maar de ja, volledig rust, dat is het enige wat hem, nu, uh, wat hem nu winst oplevert. Wat zijn de sportieve, dat... gevo ja, sorry, wat zijn de sportieve gevolgen van dit ongeluk? Ja, het is eigenlijk dat je ja, als topsporter en, en sportman vanaf 1 november uh, iedere dag bezig bent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 ...wetend dat je na die tijd uh, maar moet zien uh, dat, dat je er weer terug, terug in komt. En zoals het er nu uitziet, uh, wat de dokter zelf aangaf... Uh, ...moeten we op de zomer rekenen dat hij weer compatief kan zijn. En het is volledig afhankelijk van de, van de rug en de ribben. Hoe, uh, hoe dit verder kan hersteld. Uh, er zijn nieuwe bloedonderzoeken gedaan vanavond... ...waar morgen meer duidelijkheid over komt hoe de leverfunctie verder uh, is. En wat... Dat maakt met elkaar dat zo uh, dat hoogstwaarschijnlijk uh, juni, juli moet rekenen. Dat hij weer iets terug kan uh, neerzetten op de fiets. Ja, we herinneren ons ook nog de valpartij van Wout Pols tijdens de tour. Uh, wat doet dit allemaal met jullie ploeg? Ja, het zijn wel. Uh, je bent gewend. Uh, Iedereen dan wielrennen is, uh, is dat je af en toe eens van je fiets afvalt. En dan, dan kruip je erop en dan ben je weer vertrokken. Maar dit zijn, dit zijn valpartijen die. Uh, ja, die slaan uh, behoorlijke gaten en dat is niet, uh, dat is niet prettig, want uh, je wordt er wat wordt, uh, minder zeker van alles. En dat is zeker na Wout, uh, die dan wel uh, letsel opgelopen heeft uh, intern. En dan kun je nu alleen, is het al gek eigenlijk dat je blij bent dat het meevalt op deze manier. En dan hebben we het over meevallen en dan lig je dus nog zeker uh, een paar dagen op in Ziffker en, uh, en mag je niet bewegen. En dus... Dat zegt wel iets over de heftigheid van, uh, van de val. Ja, dank je wel. Wil je zo vriendelijk zijn in ieder geval namens ons allemaal... om uh, van harte beterschap en een spoedig herstel toe te wensen? Dat gaan we zeker doen. Dank je wel. Dank je. Oké. Okay. Mark Tuitert verwacht komend weekend bij de wereldwerkenwedstrijd en in Insel weer in actie te kunnen komen op de 1500 meter. Ik heb het uiteraard over schaatsen. Eind vorige maand liep Tuitert bij het WK Sprint in Salt Lake City... een dijbeenblessure op. Tuitert zegt hersteld te zijn van de blessure. Bij de Spaanse voetbalclub Real Sociedad... zijn in het vorige decennium dopingmiddelen gekocht. Oudvoorzitter Iñaka Badiola sluit niet uit dat de beruchte dopingarts Vermenia uh, Fuentes de leverancier was. Voordat hij in 2008 aantrad, zouden de toenmalige clubartsen zes jaar lang met geld uit een zwarte kas doping hebben ingeslagen. Ja, ja. De Spaanse voetbalclub Real Mallorca heeft trainer Joaquín Caparros ontslagen. Aanleiding zijn de slechte resultaten waardoor het ploeg is afgezakt naar de voorlaatste plaats in de Spaanse Primera División. Gisteren verloor Mallorca met 3-0 van Real Sociedad. Volgens lokale media zijn de Duitser Bernd Schuster en Gregorio Manzano... de belangrijkste gegadigden om zijn taak over te nemen. En de KNVB heeft de gele kaart voor Feyenoord-Joris Matthijssen geschrapt. Matthijsen kreeg in het duel tegen Willem II geel van scheidsrechter liesveld Maar het bleek uiteindelijk duidelijk op de beelden te zien... dat Bruno Martens Indy de boosdoener was. Drie wedstrijden in de Eerste Divisie gespeeld. MVV tegen Volendam 1-1, Go Ahead tegen Veendam 3-4... En Den Bos, Eindhoven 3-1. Ik dacht dat Volendam overigens gewonnen had. zag ik straks op mijn teletekstberichtje. Maar misschien dat dit uh, het klopt, inderdaad. Volendam wint van MVV. En daardoor staat Sparta op dit moment op de eerste plaats voor MVV en Helmond Sport. Morgenavond is er wederom langs de lijn. Directeur is de oog op morgen met Eva Jinek. Ik wens u een prettige avond. Dag.